Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Pensioenfonds ABP belegt niet meer in fossiele brandstoffen. Dat doet dat fonds om bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Aandelen in bedrijven als Shell, BP en Gazprom worden verkocht. Dat betekent veel, zegt actiegroep Fossielvrij NL. ABP is het grootste pensioenfonds van Europa. Uh, het gaat om 15 miljard uh, dat zij investeerden in de fossiele industrie. Dat gaat er nu binnen anderhalf jaar uh, uit. Veel mensen die hun pensioen opbouwen bij ABP klaagden er al over. En het fonds gaat nu geld stoppen in bedrijven die zich bezighouden met duurzaamheid. Dus dit is echt enorm en enorm goed nieuws uh, ja, voor eigenlijk iedere aardbewoner. Facebook en Instagram hebben een video van de Braziliaanse president Bolsonaro verwijderd. Daarin zei hij dat Britten die twee keer zijn gevaccineerd sneller aids krijgen dan verwacht. Facebook zegt dat de bewering ingaat tegen de richtlijnen over coronaberichtgeving. Bolsonaro heeft wel vaker onzin over coronavaccins verspreid. Het Sinterklaaspleinfeest in Veendam in Groningen gaat niet door vanwege bedreigingen. Elk jaar organiseert de Sintcentrale de intocht en een feest op een plein in het centrum... Dit keer zouden mensen hun vaccinatiebewijs of QR-code moeten laten zien... en daar waren niet alle inwoners het mee eens. De organisatie werd online bedreigd en beledigd. De Sinterklaas-intocht in Veendam gaat wel gewoon door. En een Turkse influencer van 23 staat vandaag voor de rechter in Turkije... vanwege foto's die ze had gemaakt in het Seksmuseum in Amsterdam. De foto's en video waarop ze op een enorm piemelstandbeeld danst... maakten ze ruim een jaar geleden. Volgens de aanklager klager, deelde de influencer zijn materiaal... Dat mag niet volgens de Turkse wet. En Op Instagram zegt zij dat ze best bang is dat ze de gevangenis in moet. Het weer af en toe zon, bijna overal droog. en Het, het is vandaag 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de AWB. In Noord-Holland is er nog wat vertraging bij Amsterdam. Daar gebeurde vanochtend een ongeluk op de A10-ring Amsterdam-Noord... Tussen Landsmeer en Durgerdam nog een klein half uur vertraging. Er zijn twee rijschroken dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog een half uur. De andere kant op, tussen Amsterdam-Hemhaven en amsterdam Buitenvelders dus zo'n 10 minuten vertraging. Op de N247 hoorn richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 twee kilometer en een, half, een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat uh, Gerloopman er nog iets mee te maken had met dit uh, nummer, geloof ik toch? Ja, we, ja, ja, ja, ja, ja. Heb ik geplukt. <laughs> Goedemorgen overigens. Goedemorgen. Ik heb ja. het geplucht uh, als, als plugger. Oh, ja. ja ik, heb, uh, ik heb de man ook meegemaakt. Het is een bijzonder vriendelijke man was dit. Jui Lewis. En Lewis is dit een grote hit geweest? Is een ja. hele grote hit. Ja. Ja. Het is namelijk de, de, de Titelson van uh, Back to the Future. Ja. Oh ja, natuurlijk ja, die film. Ja. ja. En uh, you build uh, you build out a time machine. Houd over The <laughs> dat kwam daarin voor ja en weg, je gaat toch niet die hele film ah, maken het is een van de een van de teksten die uh, michael j fox uh, bezigde in die film dus oh. ik, uh, ah, kort. nou uh, frank Paardenkoper komt wellicht later die heeft uh, ik denk een klein beetje buikgriep Oh, dan moet Ja, dan moet je, dan moet je wegwezen, ja, ja, ja, ja. En uh, Tino zit op Curaçao. Ja, kan je geval? dat is toch, ja, een beetje Ja, smeerlap. Het is uh, toch slecht dat je dat doet? Waarom? Uh, en je laat iedereen in de steek hier. <laughs> ja, ik snap het ook niet, hoor. Het is, het is hier ook mooi weer. Uh, uh, het is uh, toch zo, prachtig? Uh, je ja, natuurlijk. Tussen het het daar... de buien door schijnt de zon. Ja, ja, ja. En je vrienden alleen laten. Het is veel 20 graden, Het is 16 graden, jongens, en het is bewolkt vandaag maar... Uh, het uh, gaat, uh, het uh, gaat uh, mooi worden. Maar Hans is er wel. Maar Hans is er wel. wel. Heel vrolijk en gezellig. Hans, we hebben het om, om toch maar even met de deur in huis te vallen. Ja. We hebben wel een mooie Grand Prix gezien. Hè? Ja, ik wil daar straks natuurlijk uh, dieper op ingaan. Maar het, we hebben jonger, een uh, prachtige jonger. tactische race gezien. Ja. Wat een en maalzinnig. ik weet niet of iedereen daarvan houdt van een tactische race. Maar het was, uh, dit was om te smullen, ja. Ja, het was zeer bijzonder. En uh, mede dankzij het feit dat hij natuurlijk weer gewonnen heeft. Ja, ja. dat sowieso. Ja, dat verhoogt. De, ja, altijd, de zeker de feestvreugde, ja. ja. Het, het was ah, de eerste overwinning naast Zandvoet, pas. Hè? Dus, ja, uh, dus He, dat klopt. Zover. Uh, ja, dat is ja, ja, ja, ja. dus niet te geloven. Ja. Dus heeft hij. Ja, heeft ja. hij, ja, hij. wel hij heeft, uh, elkaar hij, maar hij uh, heeft niet meer gewonnen naar Zandvoet. Dus nee, nee, dit nee. is een belangrijke. dat kan uh, een hele belangrijke zijn, deze. Dit ja. kan een hele belangrijke ja, zijn, ja. Dus dus want het is net even dat gedeelte wat hij wel uitloopt en waar die dan. Waar anderen verwachten worden om daar te winnen. Dus zo'n Mercedes had daar moeten winnen. Volgens de kenners. Ja. Maar het werd dus uiteindelijk een Red Bull. Op de Cota, ja. Zuckert op de is mooi. Ja. Nou, ja. Goed, niet ja. hoe die ja. ja. enkele ja. dat doen. Cota. Ja. Dat feest. Heb jij, jij die rapper nog gezien? die vragen. Ja! Ja, die... <laughs> Die kleine jongen. Nee, nou, nee, nee, nou? <laughs> ja, die hadden kleine, nee. kleine jongen. Ja, ja, ja, ja. ja, nou. ja, maar ja, ja en alles, zelfs nee, Jack Plooi, de, de pitreporter van dienst, die had toch wel enige moeite om ze hoog genoeg ergens op het papier te houden van alles wat erop stond. Oh, je bedoelt die dame? Ja, Rapper eh, Megan eh, The Stallion. Eh, ja. ja. Ik had ja. er ook nog nooit van gehoord. Nee, maar nou, we wouden we het zo houden. Ja, nou, dat, dat denk ik ook wel. Wat een raar mens is dat zeg. Ja, Naars dat niet vijf centimeter en, ja, ja. en die bodyguards eromheen, ja. want de, de, Martin Brundle, nou ja, toch een gerespecteerd Sky-verslaggever. Uh, Zeker. Zij Zij en, en, en coureur. En, die probeer, en coureur ook geweest, maar die probeerde haar te interviewen. Nou, die werd gewoon een beetje weggeduwd door die gast uh, die eromheen ligt. Ik heb toevallig vanmorgen dat filmpje nog gezien. Oh, Echt schandalig. Ja. ja, want iedereen sprak daar schande van. En hoe kun je nou met Martin Brundle, die toch ja, zijn dingen gedaan heeft in de Formule 1 en, uh, uh, uh. En, en nu een zeer gerespecteerd verslaggever is van Sky, ja. die, die werd zo van even weggeduwd? Ja, want die mensen kennen die. Die kennen de hele geschiedenis van de Formule 1 Nee, En, en er was zo'n ventje en uh, op een gegeven moment had hij één vraag gesteld. En dat mensen zeggen, hé, hey, giechelen en doen. En uh, die, toen kwam er weer zo'n zo beest aan die haar hebben geleiden. En die uh, zegt tegen Martin: dat kun je niet doen, dat kun je niet doen. Dus dat kan ik wel doen. Ik heb het al gedaan, ik heb het al gedaan. <laughs> Goed hey, Even wat anders, uh, nou, uh, Hans. Ja, uh, heb jij wel eens, uh, dat je, want jij golft ook, hè? Uh, ja, ik golf ook. Gisteren nog toevallig, ja. Precies, ja. en als je je schoenen eruit doet, stinken ze dan ook een beetje? Nou ja, het ligt eraan of je in slootjes hebt gestaan of uh, op de baan nat is geweest. Maar niet van, je. zeg maar, niet, geen tenenkaas? Nee, volgens mij dat niet. valt mee. wel erg Ik heb meen. het nog nooit geroken. Ja, nou, iedereen heeft er wel eens last van. Een, uh, ja, ja, zeker zeker. Ja, dat zijn die zweetluchtjes. Hè? Ja, dat zijn zweet, ja, ja. zweetvoeten. Dat is een, een natuurlijk proces maar van ik, het lichaam. Maar ik weet waar je heen wil. Je hebt een middeltje ervoor. Nou, ik heb een uh, goede tip. Een goede tip. Ja, hou ze droog. Klaar die net zolang ga je gang. Hou ze droog. <laughs> hou ze droog, oké. Okay. <laughs> nou ja, ik denk uh, en baking soda natuurlijk. Maar ja, dat werkt overal we tegen. <laughs> maar als jij golft in de regen bijvoorbeeld... dan kun je ze niet droog houden natuurlijk. Nee, dat is waar. Maar dan moet je de baking soda in, in uh, smijten. En, dan, uh, in, oh. en, en uh, de soda of katte, kattenkorrels. Uh, kor vallen dan niet, uh, vallen er niet uh, zomaar je onderbenen... Ervan. Nee, maar dat oh. moet je niet doen als je loopt. Dat moet je oh. doen als daarna. Je, daarna. Oh, okay. En dan gaan ze weer helemaal... Uh, oh, okay. En weet je wat ook? helpt. Nou. Je schoen in de vriezer. In de vriezer? Ja. Uh, daar liggen ze dan? Uh... <laughs> je, had, je had ze uh, gezocht. Nee, ik ik denk, ja. ik kom nee, maar bij, een, bij, uh, bij, ja. bij de soep die je al eerder <laughs> gevroren had. Hoezo in de vriezer dan? Nou ja, weet ik veel. Het staat hier. Het oh. <laughs> ja. ja. is uh, ja. algemeen bekend dat bacteriën niet tegen hoge temperaturen kunnen. Oké, okay. dus oh, ook niet tegen oh. Die bacteriën gaan. Ja, over, ja. Over, over bacteriën gesproken. Zo. So, het, well yeah. ja, nou, het is wel even. Ja, nou, dit is weer een bruggetje naar iets heel anders. Oh, maar, god, god, god, uh, uh, Je hebt alles, hè, als je eten over hebt, dat yeah. je dan op een gegeven moment een stampot of wat dan ook. Dat doe je dan? Ja, precies. Maar je kan, het, je, je kan het bewaren. Maar ik heb van Fred Paap altijd begrepen dat als uh, op een gegeven moment, uh, een dag later, dan smaakt het op een of andere manier lekkerder. altijd lekkerder ja, dan een dag later. Weet, uh, weet, weet je hoe dat komt? Door de bacteriën! Nee, ja, ja, nou, dat nou, is Want de bacteriën scheiden dus de zegt hij. Uh, inge... Oh, bedoel je dat? Ja. Nee, dat dat, is dat, dat, het. het, het. Het versterkt elkaar, ja, ja. weet je wel? Ja, ik, ik, ik heb gisteren hutspot gegeten van uh, een dag daarvoor. Okay. Dan is hij inderdaad lekkerder en dat komt naar mijn mening en ook uh, die van mevrouw uh, door, door de uien en de borden. Ja, ja precies ja, en die, die dat weet je wel, dat ja, gaat in elkaar ja, ja, en, ja, ja, ja, en die smaken en die ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. geuren. Ja, ja. De lezing van Fred Paap was van dan gaan die bacteriën erin uh, lekker zitten scheiden. <laughs> dat, dat is nou, wat nou, hij zegt. Nee, maar in die vriezer. Dat hebben we net geconcludeerd. Ja, nou, dat is leuk. Dan heb je het je schoenen eruit. halen. Ja. Ja. Dus de bacteriën van doden, ja. mechanismen die zwart gebeten ja. zijn, daar ja. komt het op neer. Ja. En ja. wat voor muziek heb je? Ja? Uh, vind oh, je het goed, je goed je als we uh, Patrice Rushin een keer uh, laten horen? Met Hoe heet dat liedje? Forget Me Nuts. Dat is dat mooie nummer wat wel eens bij al die. Don't forget. Prima. Oh, uh, Forget Me Nuts. Forget Me Nuts. Ja, niet geweest. het 89 jaren. 82? Dat zeg ik. Ja. Ja. Hoor je? Hoor je? En, en later is het nog een keer gebruikt door George Michael onder andere ja. in een uh, in, in een in een nummer in een nummer Fast love, geloof ik ja. in <laughs> Een dansje heerlijk, heerlijk. Doen? Ja, een klein dansje. Klein dansje, dames en heren. Hebben jullie gedanst toen ik even vertelde? Eh, nee, ik heb niet nou, mee, nee dat neem ja, ik niet. Nee, nee, nee. Nee, want ik heb aan bij je. Oh ja, dan, dan, je dan, dan ja, moet je, dan je dat niet doen. Dan. Nee, dan wordt niks. Ja, hé, hey, ja, ik, uh, ik heb vandaag niet. wat uh, vrij nutteloze, maar wel uh, <coughs> ja, ja, van, die, van die tips waarvan je denkt: van... Nou, hé, hey, ik er druk, kan er niks al mee. Er ja, dat kan nog wel zo. Uh, we moeten de titel af en toe een klein beetje houden, ja, jongens. vind ik is wel. Het vind ik wel vind ik. Hey, waar, waarom mag je... Heb, je, heb jij een water, waterkoker type? Ja, <coughs> heb ik. Ja, jij ja. hebt ook een water, ja, nee, waterkoker. Heb ik niet, nee, heb ik niet. Nee? Nee. Hoe doe jij het hete water dan? Koker? Uh, koken in een, in een pannetje. Oh ja? Maar ik drink niet zoveel veel thee, dus ik heb ook weinig... Uh, nee, dan houdt dat... Kijk, en, uh, en, en met eieren koken, ja. Die, uh, die, ja, die, die drie nee, ja. Ja. Ik ik doe je in een pannetje. Ik heb een koeker. Oké, koeker. Dus dan hoef je helemaal niks. Oh ja, knop om te draaien is helemaal top. Hmm. Uh, maar je mag nooit uh, uh, uh, een waterkoker uh, de, de, een tweede keer opzetten. Nee, maar, uh, nee, nee dat, is, dat schijnt heel slecht te zijn. Heel, heel, heel, heel slecht. Bacteriën? Ja, nou, er komen stoffen vrij. Oh. Fluororibide. fluoride En die nitraten. En die zijn heel slecht. Ja, dat zijn die. Elke keer als je het water weer kookt komen deze stoffen geconcentreerd naar boven. Mee dat dan ja. Vul de waterkoker, dan uh, voor een echt kopje... Uh, zodat je precies genoeg kookt. En dan uh, hoef je bijna niks weg te gooien. Nou, ja, maar goed. Nou, de rest kun je nog in de vriezer zetten, toch? Of niet? Ja. Water. Ja, ja, Dan heb je ijsblokjes. Ja. Ja. Zonder nitraten. <laughs> ja, zonder nitraten. Altijd, altijd zonder goed traten. voor de bacteriën, ja, mensen. Ja, dus ja. altijd goed voor de bacteriën. Maar uh, in de magnetron kan je natuurlijk ook... Uh, uh, je thee even stoppen als die koud is geworden. En dat kan dan uh, weer geen kwaad. Oh. Dus dat uh, vanuit de wetenschap, wetenschappelijk oogpunt... Uh, doe je niets anders dan de moleculen wat heen en weer bewegen... totdat de drank is opgewarmd. En de smaak zal niet worden ja. beïnvloed. Ik gebruik, ik gebruik de magnetron toch, toch nou, niet ja. echt veel... maar heel af en toe wel om eten uh, warm te maken er heel, Fra, Frank is er heel erg op tegen. Die, ja, nou, dat bedoel ik. Die, die golven, die microgolven, Ja, dat schijnt is, toch niet goed te zijn. Nou, dat lijkt me dus ook, ja. Dan ja. moet ik altijd aan die denken. denken. Ja. Wat dan? Nou ja, uh, I want my MTV uh, met die uh, uh, keukens en uh, refrigerators en weet ik allemaal wat. Het, uh, ja. Ik weet niet wat dat is. voor een rare mind heb jij? Ja, yeah. heb ik nou helemaal? Een raar hoofd. Maar ja. Frank gaat altijd met zijn oor tegen dat die, die, die ding zitten of zo. Dat schijnt ook niet zo ding. goed te zijn. Nee, lijkt <laughs> me. Onderin met je hoofd. Dan kan ook, ja, nee, maar, maar Microwaves. Hij zegt dat, dat, dat het slecht is. is dat het slecht is wanneer die moleculen opnieuw worden geactiveerd. Maar hoe slecht? Want ja, hoe slecht. Ja. Ja. Ze worden natuurlijk enorm veel gebruikt voor ja. Want, het opwarmen van eten. Toch lijkt ja, maar, maar goed. Ja. Uh, over daarover gesproken. Uh, ja, je kan er van alles uh, mee doen. Hè? Ja. Uh, een man in Egypte bijvoorbeeld. Die heeft een enorme buikpijn aan overgehouden. Dat heeft niks met die... Uh, met die uh, hoe noem je dat? Met die microwaves uh, te maken. Maar wel met eten. Want uh, wat had die nou hij daar gedaan? Uh, uh, na het inslikken van een mobiele telefoon... hebben ze op een gegeven Oeps. moment hem uh, er toch maar uit uh, Oh ja, dat is dus, oh. ja. Ik heb, ik heb net een nieuwe iPhone. Ik denk, ja, heb jij die vorige niet ingeslikt dan? Nee, ik denk, ik denk laat ik dat even niet doen. Nee. Het, maar deze. Uh, heb ik wel een vreemde gewaarwordingen op een gegeven moment. Als jij dan, ik zie dat er zo'n, ik heb me nemen om een enorme voorstellingsvermogen, maar dan heb je op een gegeven moment een mobiel ingeslikt en je zal wel gebeld worden. Dan maar welk idio slikt zijn mobiel in? Ja, een man uit Egypte die heeft dat gedaan. Ja, ja. Mensen kletten gek jongen. Hij. Een mobiel ingeslikt. Ja. Hoe kon dat nou? Ja. Hey, maar, maar, maar Ger, vertel. Uh, jij hebt een nieuwe telefoon. De uh, allernieuwste iPhone, hoorde ik net. Ja, ik ben, ik ben... Wat kun je nou doen met die nieuwste iPhone... wat je niet kon doen met die vorige? Nou, je weet dat ik nogal uh, uh, uh, veel... Van de gadgets uh, ben. Uh, van, de, uh, uh, uh, van de gadgets, ja, maar ja. ben je ook van het filmen. En van het fotograferen. Oh, ja, ja, ja. Dus en die meer camera is ongekend ja? goed. mooi. Niet normaal. Ja. Niet normaal. Is dit er Echt? meer geheugen in ook? Of? Ja, er zit, nee, nee, nee, ik heb er wel heel veel geheugen <laughs> wat bij gekocht. Wat waar? <laughs> Ook oh, gekocht kocht. Ja, ja, ja die ja, bedenken, dat geldt. Geldt. Geheugen kost geld. Ja, ja. ja, dat klopt. En ik heb zoiets altijd van: nou, ik wil niet een telefoon hebben die af en toe vol zit. Want dat, mm. dat vind ik zo irritant. Maar je, jij je zet er ook op... hele hele films op, of niet? Ja, want dat vreet natuurlijk. Uh, nou, uh, ik kan je vertellen: dat ik, hoeveel, uh, hoeveel foto's ik. Ik, ik heb uh, acht, bijna 8000 foto's. 8000? Ja. En ik heb. Uh... Ik heb er zes. <laughs> nee, <ook. laughs> En heel veel van, van, van die schoenen die jullie in de viezer hebben gezet, zijn. Ja. En eh, 469 video's. Jeetje, minus Ja, ja, en, en, ja, maar dat merk je helemaal niet, weet je wel. Als je genoeg geheugen hebt, ja, dan is er Maar niets wat staat er nou, nou op die 8000 foto's? Foto's? Ja, Maar wat staat, wat staat er ook in? Ik zal je even vertellen, want ik maak ook, want ik ben redelijk georganiseerd. En dan maak ik ook mappen. Natuurlijk. Dus en, ik heb nou, je hebt één uh, album, daar zit alles in. En dan heb ik een, als ik hier lees, uh, mijn broer is begraven. Daar heb ik allemaal foto's gemaakt. Uh, en daar ja? heb ik dan ook een mapje van gemaakt. Ik heb een mapje van mijn woning in de Haltestraat. Ik heb een mapje van rezen. Ik heb een mapje van mijn kleinkind. Oh. Ik heb een mapje van uh, Frank en mijzelf, uh, zeg maar, vanuit uh, het verleden. Nou, zo ga je door ik hoor met, al allemaal, je, je, met allemaal Je hebt meer vanhoog. mapjes op je telefoon dan ik, dan ik foto's. Dat denk ik ook, okay. ja. Ik heb, zelfs, ik heb zelfs een mapje met Zandvoort Oud. Okay. En er staan allemaal oude foto's in. Dus nou, leuk, man. Ik, als ik oude foto's tegenkom, dan bewaar ik ze altijd en dan... Uh, uh, met racen. Met, uh, ja, ik stuur toe. je af en toe nog wel eens een oud, uh, oud Formule 1 plaatje ja. op. Ja, he? dat ja, ja helemaal ja, leuk. Is ja, en dat ja, ja, zet ja, ik dan leuk. meteen in mijn album. Uiteraard, ja. logisch. Ja. En dan heb ik ook nog oude foto's van uh, onze jeugd, van Frank en Dick. Ja. Leuk hoor. Dus, uh, en, en dan dus niet dat mobieltje dan inslikken. Hè? Nee, je nee, je nee doet je doet maar dan kan je, je dan foto's dan niet meer zien. Dan nee, precies. Nee, nee. Maar je nee, kan nee. wel nog als je een WhatsApp krijgt... <laughs> wat zeg je? Een andere manier van buikspreken, Ger, als je zo'n ding ingeslikt hebt. Ja, ik heb bah. ook een heel... Moet je mij maar eens bellen? Dan hoor je mijn ringtone. Ik heb de meest unieke ringtone van... Nou, uh... bellers. Ja? Ik heb uh, de meest unieke ringtone uh, mee die is. Ja, die is geweldig, jongen. Oh, wat goed, man. Nou, gaat uh, die... Uh, uh, uh, Kijk, hoor. Uh, het is een nieuwe telefoon. Ik weet niet of je dat, uh, dat Ja, dat, dan gaat, doet, dat, dat neemt hij automatisch <laughs> over bij de oude. Zo, zo gewoon ik. Uh, Echt een... Uh... Duidelijk een... Eh, Gerlaan, daar ben je niet in. Hè? Nee. Nee. nee, Gerlaan. Gerlaan, ja, Gerlaan. Nee, dat is ben... een nee. ondergolfdienst van mij. Slaag Gerlaan. Hans Godman. <laughs> <laughs> <laughs> <tun> Het is zo goed wat overal waar ik nou, no. sta... Hoor, hoor, hoor het kind gillen. <laughs> prachtig, prachtig. Dus ik, heb, ik ben ook bezig om voor iedereen... Heb je er ook uh, een mapje voor, voor al die geluiden? Nee, wat ik wel doe is... Uh, um, zeg maar, even kijken hoor, of ik dat terug kan vinden. Uh, heel veel mensen een, een eigen ringtone geven. Hmm. En, uh, dat heb ik wel, van mijn dochter, ja. Die, die speelt een andere ringtoon dan een andere. Uh, uh, is mensen, het zo? Zeg maar. ik dus ik weet meteen wat mijn dochter is, dat is wel handig. Zoals uh, ik heb een, uh, een Frank Paardenkoper en uh, die heeft dan deze ringtoon. Wacht even hoor, moet ik even. Waar staat hij? Waar staat hij? Hé, hey, wat raar. Heeft, uh, die blijft gewoon stil dan. Ja. <laughs> oh nee, hier. Dan. Hier <laughs> Dit is Frank. Ja. En dan heb ik... Uh, deze vind ik ook wel leuk. Lekker Oh, dat is mijn vriendin, neem ik aan. Ja, dat is mijn vriendin. Ja. En Juliette, mijn dochter. Juliette. <laughs> Als die belt. Nou, leuk toch? Ja. En dan heb ik ook nog uh, Henk jals -Smits. En ik kan die dikke uit de jury was. Dit zijn zo leuke nummers allemaal. Dan laat ik het eerst helemaal afdraaien waarschijnlijk. Want ja. het meteen en, e e Ken je Erik van de Storm? Ja, Erik. Ja, ja, Erik van de Storm. storm. <laughs> <laughs> <laughs> <on> storm. <laughs> ja. Nou, zo uh, probeer ik. En hey, Siska, mijn, uh, mijn vrouw. <laughs> en zo ben ik uh, nou, allemaal alles. een leuke ah, dingen doen. Dan weet je dus eigenlijk uh, wie er meteen uh, belt. Ja, ja nou, nee, dat is wel dus als, ik, dus als jij een speciaal ringtoontje voor mij zou maken... Ik, dan gaat, kan jij dus zeggen... Gaat, ja, ja, die koper, <laughs> laat maar zitten. Dus ja, dan... Uh, ja, ja, dat klopt. Maar je moet echt gaan zoeken naar, naar liedjes... waar de naam in, zo'n Siska, heb ik één liedje gevonden. <laughs> dat is gewoon een uit Peru. En uh, ja, dat gaat over Siska, maar ik weet verder niet wat hij zingt. Maar het is wel... Als zij belt, weet ik in ieder geval wat ik hoor. Ja. Weet je ja. Ja. En mijn vorige vrouw, die heette Jacqueline. En dan had ik, sorry Jacqueline. Ja, je hebt natuurlijk heel veel nummers met vrouwennamen. Hè? Dus, uh... Ja, ja, ja. wat dat betreft uh, kom je in heel end. En, en daar moet je dan weer een ringtoon van In dat maken. geval had ik dus uh, kleine Greetje uit de polder uh, bij de ringtoon van mijn moeder kunnen zetten, bij wijze van spreken. Bij wijze van dat, van spreken dat had gekund? Dat van had gekund, dat had gekund ja. want mijn ja. moeder ja. heette Gretje. Dus, uh, oh, die heette gretje. Ja. ja. ja. ja, nou, ja. gretje uit de polder, hè? Ja, uh, ja, ja een kleine nee, ja. Greetje uit de polder. Nou, laten wat muziek uh, horen? Nou, nee, het is half elf. Dus nou, dan, ja, dan, dan is het altijd. We uh, ja, ja, dat. Uh, hey Teehams. Oh, ja, ja, wat net gebeurt even er, er allemaal op, op. sportgebied? <laughs> <laughs> okay, Doe maar nog op. een keer. Zog, ja, ja, dan hij dan je zit er weer lekker doorheen te houden. Nou, nee, nee, wacht even hoor. Dan komt hij nog een keer. Hé, Patee. Dan komt hij nog een keer. Hans. Oude rups. Oude rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? <laughs> nou, Frank, ik zal het zeggen. <laughs> <laughs> nou ja, We hebben het net al heel even over de Krampie gehad, de ja. Het begon natuurlijk vrijdag. Iedereen een beetje mineur, ja. want iedereen ja. dacht van nou. Uh, dat gaat er worden. niet worden. En het wordt uh, de vrije training één. En ik dacht van nou, dat, dat wordt dus helemaal, helemaal niks. Nee, knap hè? En wat is er nou gebeurd? Die Adrian Newey. Ja, je, je klopt, heeft ja die heeft natuurlijk enorm aan dat ding lopen, ja, lopen ja, knoeien. inderdaad. Die is twee maanden uitgewerkt. Maar ja, moet wel je je voorstellen. Er zitten 40 man in de fabriek in Milton Keynes. Nou, 40, nee. Ik denk wel, uh, wel 200 hoor. Ja, meen je dat? Ja, echt. Ja, het, is, het is een bedrijf van 1500 man. Ja, dat weet ik. Ja, ik ben er geweest. Dus denk je dat de, de rest allemaal... Ben jij er wel eens uh, geweest? Ja, ik ben er wel eens geweest. Waanzinnig ja. Ja. Ja, fabriek. Ja. Ja, prachtig, maar, bij, bij Red Bull of nog bij Jaguar? Uh, ja, bij, bij die vorige nog. Bij Jaguar. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Maar uh, ja, prachtig mooi complex. Ja, zoals al die uh, Formule 1-teams. Ja, waanzinnig. Schitterend complex. En, ja. en in Woking ook, hoor. Mo echt heel mooi. Maar goed, uh, je hebt het altijd over Eddie Nieuwel, Die vorige week al even over. Die is dus twee maanden uit geweest. Ja. Nou. He, met door dat fietsongeluk, wat hij in Kroatië trouwens heb opgelopen. Oh ja? En heb je dat gehoord? dat? Uh, uh, want hij was toch wel zwaar gewond, hoor. Er moest later ook twee, drie keer geopereerd worden. Okay. Maar toen hij dat ongeluk had gekregen... Toen was er ook Bernie Ecclestone daar. Zijn vrouw is Kroatisch, hè. Dus ja. die was in dat land... En die had gehoord over het ongeluk van Adrian Newey. Toen heeft Ecclestone ervoor gezorgd... dat hij uh, uh, met een het naar Engeland overgebracht Oh ja? Ja, ja, ja dat heb ik al bijzonder. Ja, ja. Ja, echt bijzonder, ja, inderdaad. Maar goed, hij is terug. En je ziet hem meteen weer, uh, weer beter worden. Hè. En wat er nou gebeurd is, ik weet het ook niet. Ze hebben zitten rommelen aan die voorvleugelen, heb je wel ja, gezien. Ja, die ja, is een paar ja. keer afgewezen. Er was ja. een, een soort breukje in. Hè. Ja. Ja, misschien hebben ze toen wel iets gezien dat ze dachten... hé, hey, als we dat nou doen, dan... Uh, en die snelheid kwam terug. En uh, nou, dat resulteerde in, in een schitterende pool. Uh, heb je, uh, heb je ja, dat was wel bizar, bizar, die, ja. Ja, bizar. Ja, bizar. Heel, goed, heel ja. goed. Dus ja, toen had iedereen weer van... Ja, misschien wordt het wel wat. En, uh, nou, dus, eerste ronde, Maar, e e e e e maar ronde. Wat, wat, wat goed aan Max is dat hij de, bij de start de rust erin houdt. Ja. Hij Echt, wordt niet meer gek. Nee. nee ik denk, nou, daar kom ik wel weer uit. Ja, je wint een race ja. nooit in de eerste, nee. eerste bocht natuurlijk. Hè. Nee. Dat heeft hij wel een tijd gehad, dat hij dat wel dacht. Ja, precies. Maar nu is hij heel rustig gebleven. En een ja. uh, en, en schitterende call van, de, van het team natuurlijk om hem eerder binnen te halen. Hè. Ja, waanzinnig. 400 uh, Die undercut. Ja. Ja. Nou ja, dat zijn die 50 man in de fabriek of 100 man. Ja, dat die, die, klopt. Ja. Die, die, die rekenen uitgeven. dat helemaal door. Ja, dat je dus het, het, het laatste rondje voordat je binnen gaat. Uh, enorm gast. He, dan kunnen die banden er ook aan, want die gaan ja. toch af. En, en de eerste twee rondjes na uh, die, ja, Daar moet je, daar daar moet je pakken. En daar ja. pak je dus vier, vijf seconden. Hè? Ja, bizar hè? En dat was natuurlijk geweldig. Ja. Dat, dat was eigenlijk de crux van, het hele, van, ja. van, van de hele race. En daar heeft hij hem, hem doorgewonnen natuurlijk. Precies. En ja, die laatste rondes uh, hebben jullie waarschijnlijk ook wel gezien. Ja. Dat was echt enorm. Ik had echt spannend, zoiets. Oh, ja. Een puntje gaat het, van je stoel En niemand wel. wist, gaat, gaat het lukken? Gaat het niet nee, maar lukken. ik dacht ook acht, negen ronden voor het einde. na Dat redt hij nooit. Hè. Uit, uh, dat dacht uh, ik ook, ja. seconden en het was de drie, vier tiende per ronde dat hij aanliep. Ja. Ja. Dus ik, uh, ik ook mijn rekening met racine erbij is, zoals iedereen. <laughs> <laughs> en nee, nou, ik dat redt hij dus net niet. Maar hij, hij, hij heeft een geweldig volgehouden. Beetje van, een beetje een uh, tafereel. Ja, in 2016 ja, dat met Kimi Reinko nog achter je zich ja, aan. Ja, die, die, dat, dat, ja, dat ja, ja inderdaad. Ja. Ja, maar, dat was ook een mooie. Uh, ja, ja, dat was ook spannend toen, uh, ja. met de eerste race. Ja, dat was ja. Een, geweldig geweldige Zeker geweldig. omdat het de eerste race was. Ja, dat maar was, die dat jongen was. is wel van de buitenklasse hoor. Absoluut, ja. En, ja, en, ja, en, ja, en ja. het is leuk dat hij uit Nederland komt, dat is voor ja. ons heel leuk. Maar ja. als hij uit Kuala Lumpur had gekomen ja, nou, had gek. ja, dat ook te gek geworden. Wat de coureur zegt, ja dat klopt. Ja, maar hij heeft enorm veel bijval gehad op social media. En hij is eigenlijk, dat was al voor de race trouwens, gekroond tot de meest. Uh, uh, uh, uh, hoe uh, gewilde coureur hij uh, uh, uh, uh, staat nummer één als uh, populairst coureur, populairst inderdaad ja. En, ja. stemmen de meeste stemmen kwamen uit Amerika ja echt waar genoeg ja, ja, ja, ja, ja. heel veel ja, stemmen uit Amerika ja die vinden dat, die, die, die ja, en, zijn gente, gek, vind zijn gek van helden ja, Klopt, en ze vinden het gewoon een coole ja. dat is, nou, dat, dat is Een beetje ook. vergelijkbaar. Ook. Ik denk dat oom Arie daar misschien ook nog een klein beetje ja. de hand in heeft uh, ja. gehad. Hoor, in zou dit verhaal. Uh, Want dat zou het, zou, ja, ja, ja. het zou mij niks ja. verbazen. Dat was ook zo'n coole kikker. Ja. Ja, ja, uh, ook nuchter altijd uh, ja, reageren dan dan op, twee, op twee twee alles. Als je twee keer de Indy 500 wint, ja. dan ben je er ook een grote ster, hoor, moet ik zeggen. Zeker melk overgetrokken. Ja, twee keer gewoon. Ben je een grote manier, hoor. Ja, zeker. Jij er wel eens geweest, Indy? Ja, ik ben er drie keer geweest. Meen je Yes. Uh, Arie Luijvendijk uh, eerste zien worden. Ik heb een tweede zien worden. En ik heb een derde zien worden. En misschien ben ik wel vier keer geweest. Dus ik, oh, ik heb me ook een keer uit zien vallen. Ja, dat was in die tijd met, met die sponsors van Marlboro en zo. Ja. Die organiseerden altijd een, een, een reisje naar de, uh, Indianapolis. Ja, dat was geweldig, man. Dat, dat was dus, uh, eind, uh, Ja, bij het Algemene dagblad. Bij het dagblad. Uh, ja, uh, autosportverslaggever. En ja. We logeerden altijd in hetzelfde hotel uh, als uh, Arie Luijvendijk. En dan uh, op zondagochtend... 400.000 man gingen toen naar het circuit toe. Geweldig druk op de straat. En er kwam er een, hadden ze een, een politieescorte geregeld. Er kwamen er zes motoren. Nee, en die gingen voor, voor in het hele rijtje staan wat er heen moest. En, uh, en, en nog twee motoren erachter. En dat ging... <laughs> door de hele stad heen, langs die het oh, Ja, goed. prachtig, man. Uh, uh, heb echt jij, jij Ari ook nog ooit gesproken, anders of niet? Ja, natuurlijk Arie. wel. Ik bedoel, als ik daar ben op verslaggever, slag dan, dan ja. is het wel handig als ik me af en toe even wat vraag. <laughs> <laughs> hoe het ja. is. Maar nee, maar ja, uiteraard, ja heb ik Ari. Uh, het is wel heel bijzonder, want toen ja, mijn broer ja. overleed in mei, ja. Toen uh, was er een, uh, had iemand dat gepost. Mm -hmm. Iedereen reageerde natuurlijk op, want er waren toch wel heel veel mensen mm -hmm. die hem kenden. Zo ook, Arie Luindijk. Hij ja. houdt het nog wel redelijk in de gaten hoor. Ja. Dus Boudy heeft uh, Luindijk wel ja. gekend. En volgens ja. mij was hij voor, afgelopen week ook nog in Standvoort. Ja. Okay. ja, samen met, uh, met Rinus, uh, Rinus Vikea. Ja. Ja, Rinus, ja, ja. Rinus was dat ook bij de uit. pomp. Ja. ja, die stombele Dat stombe ja, Klopt, ja. Ja, wel grappig, ja. Ja, leuk, hè? Dat ja, is, het is, het is, het is, het is het meisje hem herkent. Het, maar goed, zij gaat ja, met nou hem, ja. een racer, geloof ik, tegenwoordig. Ja, zij, en, die, zij doet het met een racer. Ja, ze doet het met een racer. En, nou, dat is alleen maar leuk. Hartstikke ja, leuk, maar dan houd je goed in de gaten. Ja, natuurlijk. Maar we, hebben we nog meer uh, dingen ja, over de, de Ik wou het nog even hebben over onze vriend uh, Pires. Hebben jullie ah. dat, dat gehoord? Water. Dat die, had hij tekort. Ja, kort. water in de water ja. te kort, ja. Ja, had hij, uh, uh, die hele race in, uh, wat was het, 30 graden of zo, uh, je vliegt drie... Ja, ik geloof drie... Na, na, na, na een rondje of twintig hield zijn watersysteem nou, erin in één het, keer wel, mee je, Volgens mij heb je het helemaal niet gedaan. Ja. Je vlies je drie liter vocht he, in zo'n race, ja. normaal gesproken. Ja. Zeker met hoge temperatuur, et cetera. Dus die heeft het uitgehouden zonder water. Die, was bijna, uh, die kwam bijna bewusteloos uit, uit die auto, volgens mij. Ja. Uh, we zagen in het einde van de race ook nog Mick Schumacher... die in de weg reed. En, uh, ja. Dat was mooi om te horen van, uh, van Verstappen. Verstappen ja. uh, uh, uh, uh, uh, bel die Michael Massey en zegt dat die, die haast op het <laughs> zodenbieter is. Maar uh, uiteindelijk had hij daar nog voordeel ook van. viel <laughs> ja. mij meteen op. Ja, meteen hij kwam het rechte eind op voor de laatste ronde. En hij, hij had zijn DRS. Ja. En ik denk hoe kan dat nou? Want er zit niemand voor hem. Maar hij pakte die, die, die DRS nog vlak... Uh, voordat die DRS open mocht... Uh, omdat hij toen nog net achter die uh, Schumacher werd. Ja, ja, ja. En dan weet hij het altijd niet, hè? Nee. Dus uh, nee. Hamilton, dat was wel, wel aardig natuurlijk. Nou, het mag ook wel eens dat, uh, dat er een uh, bepaalde uh, voordeel voor Max is. Ja, die heeft nee, natuurlijk zoveel pech gehad. Ja, sorry, die had, had al met, met, met 50 punten ja. voor moeten staan. Ja, ja, ja inderdaad. Eigenlijk. Klopt, ja. Neil, uh, heb je Kilo hebben jullie nog gezien? Ja, dat eh, vond ik uh, ook wel een mooi gezicht. 2,16 meter, 16, <laughs> ja. uh, 100, hij, hij kwam 147 <laughs> kilo. Ja, ik kwam nog net niet oh, boven vet. Max bestand nee, over nee, het hoogste ja, Dat was mooi, hoe die ook aankwam rijden in die auto. Want dan wilde ik het eigenlijk nog met Frank even over hebben, als hij het gezien heeft. Hebben jullie die? Die, die ja, dat slee. Was het, het was dus een slecht. Geweldig, ja. geweldig. <laughs> Wat voor een bad. Ja, ja, en dan kwam je met die bekers aan. Het was wel een heel mooi gezicht, natuurlijk. Een hoop mensen kenden hem helemaal niet. Dat valt me ook op, trouwens. Kilo O'Neill. Het is toch uh, een van de, van de legendarische namen in het basketbal, Amerikaanse basketbal natuurlijk. Ja, ja. Dus uh, vier keer kampioen in de NBA trouwens. Dus, nou, nog vijf races krijgen we. 5 november Mexico en dat is het begin van een triple header. Een triple header? Dus drie weken achter elkaar. He. Mexico, Brazilië oh. en Qatar. Ja, heerlijk. Dan gaat het beslist worden waarschijnlijk. Ja. Uh, we hebben dan ook 5 december dus nog Saoedi-Arabië. En eigenlijk hoopt iedereen dat het in die laatste race beslist wordt. Hè? In, uh, ja, dat zou het mooiste zijn. 12 december. Ja. Dat zou mooi zijn. Als ze twee, drie ja. punten verschillen hebben, dat zou helemaal ja, perfect zijn. Nee, ik, ik, ja, ik heb zoiets. Nee, nee, nee. nee. Het, het moet gewoon bij die voorlaatste wedstrijd moeten beslissen dat zijn. Dat, dat mag dan met één punt wint. Dat is nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, natuurlijk, man, dat nee, zijn toch prachtige ja, dingen. Ja, dat vind allemaal. jij. Maar ik, ja. ik, ik niet. Ik, ik, ik heb zoiets <laughs> van, net zoals bij Ajax PSV, 5-0 gewoon de boel slot gooien. Ja, Nou ja, ja, ja. Een beetje spanning hou ik wel van, hoor. In de sport, moet ik zeggen. Ja, ik ook. Ja, je had het nou over ja. het voetballen. Hè, gaan we gaan heel, heel we even naar het voetballen. voetballen. Voetbal. Want, voetbal. We hadden ja, natuurlijk voetbal. een paar prachtige wedstrijden dit weekend. Hè. De ah. ASPSV, dat ja. was natuurlijk geweldig. Vorige week, dinsdag, hadden we al Borussia Dortmund. Ja. 4-0. Ja. Prachtig gespeeld. Dat was Ajax. een veegpartij die, tegen die Duitsers. Sorry? Dat was een veegpartij Ja, tegen dat de was een Duitsers. veegpartij eigenlijk tegen PSV ook ja. natuurlijk. 5-0. En we hadden in Spanje Real Barcelona. Hè? Ja. De klapkoop. 2-1 voor Real. Barcelona. En in Engeland had je ook nog een hele leuke. Liverpool. Dat hoorde ik. Liverpool. Want kijk, ik heb hem bij me. Kijk, ik heb hem. Kijk, wat? kijk, kijk, kijk, kijk. Oh, de, ja, ja, wat is ja, dat? Ja. Liverpool. Ja, ja, ja. Met ja, 5-0. Ja, ja, met 5-0 winnen ja, ja, uh, van Manchester United. Ja, ja dat Klopt, komt wel ja. aan hoor. ja, eigen schuld over Manchester I'm United. George. Dat, <laughs> nee, dat houden Greenville. wij helemaal niet kort heen. <laughs> dat ze ja. niet met Donny van der Beek spelen. beat ja. <laughs> nee, mijn oudste zus die heeft vroeger in Manchester gewerkt als anesthesist. Oh ja. Okay. En die was op een gegeven moment had ze dus een rode Liverpool muts had ze bij zich. Maar ja, uh, Manchester United heeft ook rood, hè? Ja, rood. Ja, ja, ja, de Reds ja, ja, ja, worden ze ja, ja. genoemd, net als Liverpool. Maar ja, goed, door... zij was dat mutsje kwijt in een taxi. Dus op een gegeven moment uh, vroeg ze van, hé uh, hey, joh, uh, tegen die taxichauffeur, ik uh, ben mijn mutsje kwijt. Ja, wat stond erop? Liverpool. Nou, dat, was, <laughs> <laughs> dat was niet belangrijk. <laughs> en terecht. En hij is niet gaan zoeken, denk ik. Uiteindelijk kwam je het wel boven water, hoor. Ja, ja, hoor. Yeah, ja yeah. Yeah. Yeah. Yeah, <laughs> Goed, maar... hadden we nog, Nou ja, hadden we nog even Rick van uh, ja, ja. begon het in ja. uh, voor het oh, daar had de Ook daar had de Max ook een rolletje in. Ja, ja. klopt. Ja. Nou, in die zin dat uh, uh, Max had hem gefeliciteerd. Klopt. En uh, toen dacht Rick Verhoeven, ik bel hem gewoon even. Dus toen hebben ze even met elkaar gebeld. Hij heeft zijn nummer waarschijnlijk. Ja. En, uh, uh, evenals Furzi van Dijk, hoor, de, onze ja. grote verdediger van het Nederlands. Die heeft hem ook nog gefeliciteerd. Dat is wel leuk. Ja. Dat zijn grote jongens die, die toch meeleven met die verstappen. Dat is toch wel hartstikke leuk. Wat ja. de... nou, hij, hij won met ja. van uh, jean Paul Ben Sadik. Ja. Ik, ik heb die partij niet gezien hoor. Nee. Hij kreeg wel klappen voor verhoeven. Ik zag hoe zijn gezicht eruit zag. Toch wel behoorlijk gehavend. Een beetje Rocky. Ja, nou, ik wil eigenlijk eindigen met een eh, enorm uh, topsportevenement in Zandvoort. Wat we afgelopen weekend hebben gehad. Dat is het tien over rood toernooi bij Café Bluis. Oh! Ik moet het, het even, even noemen. Aan, ja. ik, ik had het beloofd, ik uh, noem het gewoon nou even. Tien over rood, ja. Martin, Martin Luther Visser huh. eh, Genoemd naar een jongen die uh, daar veel kwam. En uh, ernstig ziekte kreeg en is overleden. Dus we hebben een, een, een, een, een toernooi naar hem genoemd. Uh, uh, dat werd het tien over rood toernooi. En daar deden we 36 mensen mee. Vorig jaar kon het helaas niet worden gehouden door de, de covid. Maar uh, 36 mensen onder wie ik... Uh, maar ja, uh, dat heeft geen naam. He. Ik bedoel, uh, ik Hans Keunemans noemen ze hem ook nog. Nou, <laughs> uh, vier vrouwen deden er ook mee. Dat was ook leuk natuurlijk. Uh, heel gezellig allemaal. Drie avonden, uh, twee avonden en een middag uh, op zondag. Uh, uh, Wille Jan Willem van Maren, die werd uh, uh, winnaar. Glorieus, glorieus winnaar, ja. Uh, bijnaam Willem de Bagheraar. Ik weet misschien dat het verstand voor dus het uh, bekender klinkt. Jan van Gemert. bij tweede. Ja, Jan van Gemert. Jan ja. van Gemert de, de, de, de, de, de, de, oh. zo, de zoon van... Uh, mijn oude Buurman. Ja. De zoon van de, de is manierschool van, ja, manier uh, van ja. Geemert. Ja. Uh, Aardige gozer. Ja, absoluut, absoluut. En uh, onze uh, PVV... Uh, uh, Ronald van Tichelen? Gemeenteraadslid. Ronald van Dichler werd derde. Zo. Dus dat, dat was hartstikke leuk. Uh, ja. uh, uh, heeft uh, mijn goede vriend Peter Loos ook nog meegedaan of niet? Nee, Peter uh, die, uh, die heeft niet meegedaan. Maar dat kwam een beetje volgens mij omdat hij uh, Naweeën van, uh, na van de COVID. Van, van COVID, COVID. COVID ja, ja, ja, inderdaad. Dus, uh, nee, maar dat, dat wilde ik toch even noemen. Uh, een van de hoogtepunten van het biljartseizoen in Standvoort. Uh, goed, goed Frans. Ja. Duidelijk. Wel. Nou, dan gaan we maar weer even een stuk muziek ja, wat hebben toch? We, wat hebben we? Wat hebben we? Wat hebben we? Jim Grootsi? Jim Grootje. Ja, ja, ja, dat is altijd wel. leuk. He's a gambler And he likes his fancy clothes door een door een hoe heet het vliegtuigongeluk hè? Oh ja, dat is niet, dat is ja. De, dat is niet de enige. Net zoals Richie Vellens, bijvoorbeeld. Ja. En Buddy Holly. Holly. En hoe heet die? Uh, God weet die nou. Uh, Je hebt ook nog die country zanger, Denver. Ja. John Denver. Voor de, ook. Uh, er zijn toch een hoop mensen zijn, uh, naar beneden gekomen. Wie? Grey -Mil. Grey -Mil. Ja, maar ja, dat is een is Geen de muzikant hoor. In een chopper. Helikopter toch? Nee, nee, een, een, een vliegtuig. Die ja, ah, ja, is dan in een helikopter, ook een, een kampioen. Ja, ja nee, wacht even. Die basketballer die, die is onlangs. Uh, ja, volgens ja, mij. Uh, ja, ja, Ik ja, ja, weet die basketballer ook alweer. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja nou, Het is niet handig om dat aan, aan, aan mij te vragen. Nee, ja, ja, ja. dat soort dingen. Basketbal vind je wel leuk. Basketbal? Ja, basketbal vind je wel leuk. Of niet? Nee. Oh, weet je dat uh, je alleen nee. bon voetbal niet leuk vond. Nee, ik vind Welke uh, sporten vind je wel leuk? Biljarten en, en wat nog meer? En een tien over dammen? En dammen. Okay. Ja, maar dan gaat het soms hard En korreval. Toe. Dan gaat het soms hard aan toe. Kobe Bryant. Ja. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe dat was ja, haar Kobe heen. Bryant. Ja. Hey, G, jij kent uh, die, die uh, stammen in Afrika met die hele lange oren, hè? Ja, ja, ja. Die ken je wel, hè? Ja, dat, ja, ja. Uh, nou, die oren gaan we zelf eigenlijk uh, steeds lager hangen. Waar ja, die gaten in zitten. Uh, ja, waar die gaten in ja. zitten, maar dat ze hele lange oren krijgen. Maar goed, uh, waar ik heen wil... Ja. Uh, olifanten uh, zonder neushoorn. Ja. Hebben jullie dat gehoord? Die, uh, uh, als slachtanden. Die dan, ja. Als die dan kindjes krijgen, kleine olifantjes... dan worden ze geboren zonder slachtanden. Ja. Maar ja. ik vroeg me dus af of die mensen die, die, die lange oren hebben... als ze doorgaan... Uh, dat Of die geboren worden met lange oren. Dat is eigenlijk hetzelfde, toch? Die. Die worden, worden. Die, nee, die, komen, die worden, die worden gelagd. Ja, maar je, je olifanten uh, die paren zonder slachtanden. Die yes. krijgen, krijgen baby zonder slachtanden. Ja. Nou ja. Uh, ja hier uh, staat, het, staat het ook. Mensen het met te... lange oren paren. En ja. die krijgen dus kindjes met lange oren dan. Of niet. Ja, ja. Dus, uh, ja, Nou vragen, ja, vragen, me dingen, nou me vragen, me vragen we me hele moeilijke dingen ja. hoor. Ja. <laughs> Ja. Olifanten evolueren razendsnel door stroberijen. Ja, hey, maar heb jij gehoord dat ze een varkensnier uh, succesvol getransplanteerd hebben bij een mens? Ik, ik hoor je ook een paar van die bijgeladen doen, Ger. Bijgeladen? is bijgeladen. Frank ja. <lacht> kan het heel goed. Ja, ja. ja, ja. ja. No, dat ben ik. Frank is daar heel goed ja. in. Ja, ja. ja. ja kunnen ook wel Maar goed, de varkensnier hadden ze erin gezet, hè? toch? Dat zeg je? Ja, dat hebben ze erin gezet in de ja. mens. Nou, dat nou, uh, klop hoor. Ik vind dat Nou, goed. Ja. nou zijn we... sommige mensen ook wel vergelijkbaar met varkens hoor. Moet ik bijzeggen. zeggen. Dus. Ik vind het sowieso wat ze, wat ze tegenwoordig. Ik bedoel, we lopen allemaal te klagen, wat er allemaal gebeurt uh, met in, in ziekenhuizen en uh, ja, mensen die ja. ziek zijn. En, uh, maar je, je, uh, ik denk als je uh, 80 jaar geleden uh, had, nee, laten we nou eens heel erg teruggaan naar de middeleeuwen. Nou, ja, als je uh, daar een probleem had en moest je, moest je, je, je been moest geamputeerd worden... Ja, dan, werd dat uh, zonder, zonder enige zonder, uh, uh, zo verdoving zo. gedaan. Nah. Oh, ja, ja, ja een soort uh, methanol of iets, uh, ja? Ja, een soort lachgas of iets... Lachgas? Nou ja... Is nee, al nee, geen lachgas. Nee, nee, maar dat is, <laughs> In de middeleeuwen. Nou, dat weet ik niet. is toch wel van die pompjes en allemaal. En, nee, maar ik bedoel uh, uh, roestmiddelen. Roestmiddel? Roestmiddel? Of je krijgt gewoon een enorme in je kaartjes En dan uh, voel je je ook niet met een meer. hamer. Ja, dat ja, maar wel. je hebt gelijk, je kunt beter nu geopereerd worden dan in de middeleeuwen. Dat ja, is, dat, is, dat, zo? Ja, dat eigenlijk eigenlijk is waar. Door de ja, Maar sowieso wat ze allemaal kunnen, ik vind het raar. Ja, knap, knap. knap, knap en het, het, het, buiten dat is, is de gezondheidszorg in, in Nederland. Dus als je iets hebt, dan ga je naar de dokter, word je meteen ja, doorgestuurd. Er wordt ja. een foto gemaakt, er wordt, ja. uh, uh, je krijgt een onderzoek, ze willen weten wat het is. En ja, ja het is best bijzonder. Alleen Vindelijk. de wachtlijsten zijn uh, wat langer hè, dan Ja, de wachtlijsten zijn ja. wat langer. En dan, dan moet er ingeschat worden hoe uh, ernstig het is. Hoe he, ernstig he, dan een je toch allemaal voor. Ook, nee, dat ben ik met je eens, dat, uh, dat klopt. En, uh, maar het is, uh, in de basis is het heel knap en heel uh, ja. uh, bijzonder hoe, hoe dat in Nederland geregeld is. Absoluut. Dus ik ben daar. Uh, ja, ja, ja, ik, ik wilde dat even te berden brengen, jongens. Ja. Heb je ermee He? te maken? Die heb er niet mee te maken gehad de laatste tijd met, met ziekenhuis. Nou, ik ben nu uh, Ik krijg een longonderzoek. Omdat oh. ze denken dat er toch een staartje is nog van COVID. Oh, dus, uh, heb je longcovid dan? Nee, ik heb geen long COVID gehad. En, uh, dus er zijn longfoto's gemaakt. Die okay. zagen er goed uit. Nu krijg ik een longfunctietest. Uh, um, uh, test. Ah. En dan gaan ze kijken hoe die long. Want dit is een beetje. Ik heb regelmatig het gevoel of ik te veel gerookt heb. Ja ja. Nou, moet je ja. zeggen dat ik al twintig jaar bijna niet meer rook. Huh. Dus dat is een beetje. Dat dat moet wel uh, een beetje over zijn. Dat moet er een keer over zijn. Uh, keer over zijn. Uh, ja, lijkt me wel. En uh, dus ja, nou, dan dan ga je zo'n uh, traject. Ja. Uh, ja, ja. Nou dat ja, dat is wel. en uh, bedoel. En ze maken dan een foto en als daar een rottigheid op te zien is, ja. Ja, dan moet je wel eerder... Uh, dan ga je allemaal het en nu ben ik pas ja. in december aan de beurt. Dus het moment dat ik hoorde dat het december was, denk ik, nou, het zal wel meevallen. En het is tegenwoordig hartstikke makkelijk dat je via internet kan je alles zien wat er met je gedaan is. en wat er Ja, wat dat hebben ze al, tegenwoordig. Nou, is dat fantastisch. is fantastisch. Ja. Ja. Echt fantastisch. Ja, ja, ja, ja, ja, dus uh, via je ja. DigiD kan je alle... Je hele uh, dossier kun je bekijken. hele dossier ja, kan je goed, zelf hè. bekijken. Ja, dus dat, ja, dat, dus, dat is wel beschermd dan, hè? Ja, dat is heel uh, erg beschermd. Dat gaat via, uh, via de Digi overheidswebsite. DigiD. DigiD, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. En DigiD is natuurlijk ja. een. Uh, ja, dat, dat soort huh. dingen zijn. Uh, het is ja, wel heel bijzonder ja, dat, zeker, dat het allemaal op die manier. Ja, gaat. Ja, leuk man. Dus ja, het, uh, ik, uh, ik, uh, ik, ben, ik ben er toch nou, wel. Uh, prima, we gaan vf, het wel wat Ik ben heel de... tevreden over dit land. Ja, nee, dat is wel... Persoonlijk hoor. Ja. Ja, je heet uh, Gerrit Loogman. Het is geen aparte naam. Hè? Dat we nee, niet dat stellen. valt wel mee. Valt Wat mee. denk jij, de, de, de, de, de meest bijzondere naam gekozen uh, in, in uh, Nederland? Bijzonder? Ja? Bijzondere naam? Poepjes? Poepjes? Poepjes? Nee, Zonne Straal. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja, je gehoord, ja ik heb het gehoord. <laughs> Op 538 hebben ze het niet Ja, 538 dat, was een verkiezing ja. inderdaad. In Zonne met een S. Zonne heet ze en de achternaam is Straal. Oh, Straal. Ja, ja, ja, Zonnestraal. Ja, ja. Ja, ik vond het ja. wel. Wel aardig hoor, uh, ze mag ze uh, vroeger in het rijtje met, met de bus, met de bus, met, met de bus, met de bus. Ja, met. ja, dat is de voornaam en met de, ja? De, ja ja, ja, ja. Matt uh, Matros. Ja, of, of wat uh, Tino wel eens uh, zegt, hè? Uh, hij kent in iemand uh, die heet Vliegen en die had een zoon gekregen en die heet uh, Sietse. Ja, nee, dat kan, ja, ja, ja, ja. Ja, ik wilde mijn dochter uh, uh, Gineke noemen. Ginige, ginige, <laughs> ja, Hij had al nog een jackpot. Jackpot, jackpot, jackpot, jackpot. Ja, ja, had jackpot, ja, ja. jackpot en jouw. Uh, en Chris, Chris Meus, <laughs> Chris Meus. Uh, ken, die boeien, ken die boeien, ken die boeien. <laughs> Ja, het is wel het, erg het Very cool man. Very cool man. Ja. <laughs> dat waren de eerder, eerdere winnaars van die prijs. Ja, ik vond het gewoon een leuk, een leuk berichtje. Ja, wat heet. We gaan cool. met, het is ook een heel leuk item om, ja. om dat ja, te doen. En absoluut. elk jaar gaan ze ja. weer door met die ols. Dat ja. mensen, ja, dat kunnen we eerst ja, doen. Het, uh... En uh, nou ja, dat kunnen we misschien in zo'n ook wel eens doen. Maar ja, dan komen we alleen op uh, Keur, Pablo's, uh, oh. op zo'n manier maar, natuurlijk. Hè. Koper. Ja. Keperca, ja, ja, ja, ja. Nou, je kijkt er te, tegenaan, hè? Nee, nee, nee, nee, ik ben een echte koper, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Nou ja, dus, oh, je bent niet uniek, hoor, Jaap. Is dat zo? <laughs> nou, nee, nee, ik ben niet uniek, nee. Qua achternaam bedoel ik. Nou, ja. Qua mens ben jij uniek. Ja. Oh, ja. Ik is wil, dat ja, zo? Jij bent <laughs> ja. Je bent een echte hè? Niet helemaal, want ik ben in huis uit en bos geboren. Nou ja, dan je ben je toch een echte stonvorder. Maar je ja. weet ja. veel van stonvorder, hè? Je ja. weet ja. ja. veel ja. van voor. Ik had het net over het, dat biljarttoernooi in Café blaas ja. Zij noemen zich het oudste Café Verstandvoort. Wie dat ook doet, is het wapen ja Het oudste Café Verstandvoort. Maar er kan er maar één het oudste Café Verstandvoort zijn, toch? Dat zijn we wel met elkaar eens. Dat ja. zijn we redelijk eens. Weet, weet jij wie nou het oudste Café Verstandvoort is? Welke café? Nou, ik denk dat het er niet eens zoveel scheelt tussen die twee. Nee? Dat, nee, gevoel, dat heb uh, ik. Misschien twee dagen. Maar goed, ja. is het, ja, toch, weet toch, toch weet ik het niet. Ik, ik weet het gewoon niet. Ja. Ik, ik durf, het, durf het niet te zeggen. Ik vind dat de gemeente daar eens een keer gewoon een onderzoek van ja, 50.000 euro. Zouden ze kunnen hebben? Kijk eens even, het wapen van Zandvoort zeggen ze allemaal 1890. En dan moet je Café Bluis intikken. Ja, ja in, in, in, in, in, in zomer de zomer of de herfst? Ja. <laughs> Wat 1890 er, 18 en, café. en Bluis. Ah, ja, dan moet je Café Bluis, Ja, Dan, eh, dan had je natuurlijk Jans de Kraai. En die was volgens mij in uh, 1815 al bezig hoor. Mm, kijk, Ger de geest gaat van, uh, doet Laat even wat onderzoek. onderzoek. Oudste bl Café Bluis. Bluis. Uh, uh, al meer dan 25 jaar nu even niet. Ja, bla bla bla bah, bla. Even. Maar dat wordt, ja, dit is op Facebook, maar dat, uh, dat zegt niks. Uh. Ja, volgens mij heb Bluis nooit een jaartal erbij. Nee? Nee? nee, nee. Ik dacht het niet. Hm. Omdat ze de oudste zijn, hè? Ja. Ze, hebben, uh, ze hebben zelfs geen uh, eigen. Uh, ja, ze hebben geen website, bluis. Ook, ja. website, ja. website nee. bluis niet. Nee, nee. nee dat ah. doen ze niet aan. Bluis met BLU lang ja. heen, Nee, het, Nee, uh... Y. y. Nou, Café Bluis. Oh, de officiële y. naam is uh, Bluis want met een lange ei toch? Nee, het staat oh. hier uh, gewoon met... Uh, oh. Als ik uh, zo kijk op het, uh, op het okay. internet... is het gewoon Bluis met een... Ipsilon. I ipsilon. Nou, dat is goed, ja. Ja. Maar over Bluis gesproken... we, we hebben ook nog zo'n wethouder... Ja vorige, ja, vorige week was ik uh, in mijn hoedanigheid als lid van de adviesraad Sociaal Domein... en kreeg ik een etentje aangeboden uh, door de gemeente Zandvoort. Oké, okay, wat leuk ben je Ja, ben je uh, maar bij, er zit, uh... bij ons in die adviesraad zit er iemand van 92 in. Oh. Ja, ja. dat is uh, dus de, de oudste, het oudste lid, een oud bestuurslid. Waarop David Bolenburg op een gegeven moment, want die was er ook... die zegt op een gegeven moment tegen Gert-Jan Hey hé joh, hoe ben jij nou... Zegt ik ben 62. Nou, zegt David, dan mag je nog wel 30 jaar erbij. Er zat al heel verschrikkelijk te kijken. kijken die Ja, ja. ja dat, was, dat was wel heel ja, erg leuk. Is. Ja, maar goed. Uh, uh, alle gekheid over het stokje. Ja. Een we gaan het even aan zoeken, die Ja, Dan gaan we, even, gaan we even een liedje uh, doen uh, eerst. Dat een, uh, ja, dat nou, dat gaan we niet meer redden, denk ik. We hebben nog twee minuten meer. Oh, dan praten we nog even wel even vol, Kom jij wel eens bij een van die cafés, of niet? Ik ben meer van bluis dan van het wapen, eerlijk gezegd. Ja, maar, uh, ja. Hey, ik ben al. Nou, ik, zeg, ik denk, vroeger kwam ik regelmatig in bluis. En ook in het wapen. Ja. En ook uh, in de gnom. En ook nou, in ja. ja, de genomen ja, voor, dat is de, een de huiskamer voor weer. Ja, dat ja, is echt. Het is, ja, toen waren we 17, 18. Ja. Dat, en, kwam weer, uh, uh, uh, dat kwam ook even in het uh, gesprek vooraf en nog even ter sprake uh, over de weddenschappen van de broers Loogman uh, en, het, uh, en de kerstboom ja. in de genomen. Nee, was die kerstboom was de, <laughs> ja. de Sinterklaasstaf. Oh, bedoel je dat? Ja, ja, nou, ja. Goed, uh, We hingen een Sinterklaas-staf daar. Die was net opgehangen door Wilfred ja. En toen uh, ging iedereen ging inzetten op het feit... wie, gaat, wie haalt er met het eerst af? Is dat Ger of is dat Boudewijn? Ja. En, toen, uh, en, en het was Boudewijn. Ja. Ja, ja, en begonnen de mensen te klappen, ja. Dus die ja, kwam dat... binnen en die haalt dat ding uh, eraf. En iedereen begon te applaudisseren. Waarom ja. jij van die mensen? Ja. Dat was niet leuk, hè? Ja, voor, uh, voor, ja dat was dat verhaal dat ik gisteren even verteld tegen, uh -huh. tegen Walter en de, tegen David oh ja, <laughs> ja dat is om weer aan aan te kijken ja we hebben nu zo gelachen <laughs> ja. daar, jongen. altijd ja, ja. ja nee, ik, ik kwam er ook heel veel ja dat is wel een leuke man. Ja, ja was een leuke vee. Ja. Ja, ja. de, de, de de kerstboom stond er altijd tot aan Pasen stond, ja, ja, ja. stond die er altijd in er stond en geen naam meer in overheid? Ik, ik kan me niet herinneren dat er ooit een rottigheid is geweest ah, nee weinig. nee dan hebben we blijven trouwens ook niet zo veel over heel en toe ja, dat ja, het is het een, een mooi loopje, loopje. Blijf, uh, blijf genomen. Ja, ja, ja, ja, dat uh, zat ja. een beetje op de loop. Dat leek dichtbij ook. Uh, Heren, we gaan dit uh, fijne uur even afsluiten. We gaan straks uh, gewoon ja, verder uh, praten. Mogelijk. Dus dat, uh, dat doen we zo in het tweede uur van deze kant nog vals show. Ja, op. Ja, we zijn we er nog dinsdag. We blijven nog even Tot zover. Het ritme van ZF. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks Wat meer.